Goedenavond, ik ben Sid van der Linden en dit is het nieuws van NOS op 3. Spanje gaat om de uitlevering vragen van de Nederlandse verdachte van een dodelijke mishandeling. Bij de vechtpartij op Mallorca kwam een Nederlandse man van 27 om het leven. Hij werd op het strand uit het niets aangevallen. In het ziekenhuis overleed hij aan zijn verwondingen. Op 1 na zijn de negen verdachten meteen teruggevlogen naar Nederland voordat de politie ze kon oppakken. De advocaat van één van hen ziet een uitlevering aan Spanje niet zitten. Ik hoop dat Nederland gaat overleggen met, met Spanje, dat Nederland de zaak oppakt. Simpelweg omdat het om Nederlandse getuigen gaat, uh, Nederlands slachtoffer, Nederlandse verdachten. En dan heeft het de voorkeur om een dergelijk proces in Nederland te laten afspelen. De verdachten zijn allemaal tussen de 18 en 20 jaar oud. In Nederland is al meer dan 6 miljoen euro opgehaald op Giro 777. En ook in België wordt geld ingezameld voor gedupeerden van het noodweer. Daar is al bijna 4 miljoen euro gedoneerd aan het Rode Kruis. De overstromingen hebben in België aan 31 mensen het leven gekost. 70 mensen worden nog vermist. De eerste celstraf is uitgedeeld aan een Trump-aanhanger die het kapitol bestormde. Een hele meute viel begin dit jaar het Amerikaanse parlement binnen. Daar vielen vijf doden bij. De bestormers waren boos... Omdat dat Trump de verkiezingen had verloren van Biden. Een man uit Florida heeft nu acht maanden cel gekregen voor de bestorming. 500 anderen moeten nog een straf krijgen. Vorige maand trok er een valwind door Leersum, een dorpje in Utrecht. Die wind veroorzaakte veel schade, het opruimen is nog in volle gang... maar één ding belandt niet in de container, een kapotte eend. Het lampje doet het nog, de richting wijzen. Ja, het is al een triest gezicht als je dat zo ziet. De Deuchevou is totaal los, maar toch krijgt de oude Citroën een nieuw leven. De eend gaat naar het Eendenmuseum in het Noord-Hollandse Andijk. Ja, dat is toch wel een leuk exemplaar om te hebben. Want ja, dat uh, maak je niet dagelijks mee. Natuurlijk dat er een uh, boom toevallig op een eind valt. Want ja, zoveel eenden zijn er ook niet meer. Het weer nog. Bewolking trekt vanavond en vannacht weg. Het koelt flink af naar 9 tot 13 graden. Morgen een mooie zomerdag met 21 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam stond een auto in brand. Op knoppend. Amstel is staat nog 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. Want de rechte rijstrook is nog dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? Zin in Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM. We nu de herhaling van Alternative FM. Ik Het begin van deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf bij het FFM. Row half height met Follow You Down. En het goede nieuws is: volgende week is hij hier om live optreden te doen. Dat in tegenstelling tot Kai, want die stond vandaag oorspronkelijk op het programma om hier te komen spelen. Maar dat heeft ook weer een reden. Kai is ook een van de bezige bijen van het NH-plopp.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 The blue turns gold.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 Het was ook heel toevallig dat je erover begint. Maar uh, we hebben toen haar een beetje toe bewogen. om uh, met haar toenmalige band mee te doen aan de Robak. Daar wordt. En wat denk je? Eerste voorronde, huppeté, winnen ze en ze staan ja, in de finale. Dus dat. Wat uh, dus, nou, dus, leuk is, uh, ja. ze deed vorige maand mee een mooie noten. Mm. Zij won de uh, derde voorronde. En vond mm. ze ook in de finale. Alleen die had ze verloren, zoals wel supergoed. Alleen uh, Melle gingen met de winst vandoor. En Kader Daar komen ook we ook nog? Dus, ja. Ja. ja. ja. <laughs> um, ja, dus ze is gewoon heel goed bezig. En ik ging bij haar op bezoek in broedplaats Begota in haar eigen studio. Mm -hmm. En uh, je ziet gewoon, ja, ze is gewoon een super uh, professionele muzikant met haar eigen dingen bezig. Nu is ze, is ze zelf aan het opzetten. Ze weet het ook wel, hè? Ze weet ook wel echt uh, hoe ze het ook wil hebben, ja. heb ik het idee. Dat, dat zag ik ook al bij, uh, bij haar eigen band uh, die ze toen al had. Mm. Het was nog niet helemaal haar ding toen, uh, maar nu weet ze het wel, heb ik het idee. Ja.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 Hij heeft vaak uh, bevrijdingspop uh, bezocht, uh, mm -hmm. maar houdt ervan in zweterige zaaltjes en ook een beetje onbekende uh, bandjes te zien spelen en dat soort zaken. Ja, dus dat wordt ja, ja, ja, ja, dat dat. Ja, als je hebt voor cultuur en kunst en daar even <laughs> ja. gaat want, nou, ja. um, Dus ik heb hem al even gewaarschuwd uh, vandaag uh, met een uh, Casper, dat hij uh, die uh, gaat, uh, gaat, gaat treffen natuurlijk, op het mm -hmm. moment dat hij hier ook uh, zit. Dus, ja het is ook uh, een uh, bijzondere kerel Nederlandstalig een beetje indie, vind ik het uh, eerlijk gezegd ja. ja dus gitaar ja zeg jij dat wat uh, ben je of niks uh, nee. <laughs> nee. nee nee nou we dan hebben het we hebben het over uh, bijvoorbeeld uh, uh, uh, wat zei we Lia Rai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 That I made me figure lying between living and lying awake. As I find myself waiting to ache down she was moving slowly through the mess she made she was on the edge of breaking down but i knew she was nothing like the rest of them Peace. On city lights to take me home, release me from the ground that pulls me down. The tables have turned; I can't take.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 Ja, alle, alle muziek is in het Engels. Ja. Maar um, ook, ook de uitwerking ervan. Ik ben naar heel veel hele grote netwerkevenementen geweest. en dat Engeland natuurlijk daardoor ook wel een hele grote uh, functie heeft in de, in de muzikale markt. Ja. Uh, ben je er ook iets wijzer uit geworden? Dus bijvoorbeeld uh, in, in het opleidingstraject uh, dat je misschien mensen bent tegengekomen die zeggen... nou.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 Mede artiesten heb, gevonden, heb ontmoet. waarmee ik ook schrijfsessies mee heb gehad. en. Um, ook, ook gewoon industrie gesprekken mee gevoerd. Uh, ter ontwikkeling en. en mogelijkheden voor de creativiteit. Dus. ja, dus ik heb er nog. ja, ik kan er niet veel voor zeggen. Nee, dat hoeft ook niet, maar goed. Het, dingen uitgehaald. Ja, ja, daar da, da, da gaat het even. En mij gaat het om. Maar dat heeft ook uh, geholpen. om deze nieuwe single. die je. Uh, uh, komende maandag gaat uh, uitbrengen. Ik neem aan dat daar, dat daar ook een. Uh,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 ja ik, heb, ik heb, ja, ik werk wel met, samen met mensen, ja zeker. Ook ja. vooral met het uh, opzetten van de release. Distributie. Dat, uh, ja, uh, ze, ze, ze, ze, ze valt even weg, heb ik het idee. Uh, we gaan dus wel oh. direct nog. We gaan er. Uh, ben je er nog!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 is on De telefoon is uh, ook bij mij twee keer in de uitzending uh, geweest. Ralph Hezen is uh, de grote motor achter Lemon. En uh, het is ja, eigenlijk een beetje de muziek uh, op uh, Manchester geschoeid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 er, er zijn in uh, Noord-Holland, uh, nou weet ik uh, dat er... Uh, we hebben de Drop Act Award, nou, we hebben de Waterland Popprijs, we hebben de... Amsterdam. Amsterdam, Amsterdam. Popprijs, ja. Vlotlines uh, had de, de, de laatste editie, geloof ik, uh, gewonnen. Ja, Als ik ja het... nou nee. Volgens mij wel.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 Uh, maar het is wel een dingetje. Van, uh, mooi, als je een mooie noot hebt gewon, gewonnen... dan komt het meestal wel goed. is goed voor je cv in ieder geval. Ja, dus Melle? Ja. Ja. Nou, Melle is, uh, die heeft uh, zowel bij uh, de dan wordt, dat was een van de, de laatste edities...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 dat was even over de mooie noten. Ja, jij had het over de Amsterdam popprijs, Maar ik weet bijna wel zeker dat het de flatlines zijn geweest. hoor. Die, ja. die, die, die, die de taar hebben gewonnen. Vonden uh, lekker rokken. Ja, ja, het is een pittig beentje in ieder geval. Dat, dat, dat weet ik een, niet. Hier, mijn artikel. Ben laten we een van mijn artikel oh, die ik Flotlines oh, geschreven Dat ja. lijn wint de popprijs van ja. de ah, 2021. Heb ja. heb Je hebt het zelf geschreven. geschreven ik heb het zelf geschreven. <laughs> Ik, wist ja. dat, ik, ik had het gelezen. <laughs> ik denk, het zal, toch, het zal toch niet waar zijn... dat ze ja, die ja, ja, gewonnen hebben natuurlijk. Maar, ja. uh, maar wanneer, wanneer was dat een spel? Dat is het zich ook al een tijdje geleden af. Ja, volgens mij. We hebben toen die voorrondes hebben we ook online gedaan. Ja. Uh, toen hebben wij vanuit 3 voor 12... de interviews opgenomen met... Uh, RTVA en P60. Dat was ja. superleuk. Ja. En uh, de finale... dat was, uh, was op het podium... in P60 uh, met alleen de act... die deelnamen als publiek.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 He finds a man who flirts with a fool, and bluebirds you fly low in the midst of spring. So the ship without a sail could sail to sea again.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 The young birds flying in and flying out.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 It's a new